Twee uur Rashid Finch met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de Colombiaanse guerrillabeweging FARC. de laatste tien gevangen genomen militairen en politieagenten heeft vrijgelaten. De tien werden zeker twaalf jaar lang vastgehouden. De groep is opgehaald met een Braziliaanse helikopter. Het zijn zes agenten en vier militairen. De FARC kondigde de vrijlating van de tien aan op, eind op 26 februari. Toen werd ook bekendgemaakt dat de guerrillabeweging stopt met ontvoeringen om losgeld te krijgen. President Santos van Colombia had als een van de voorwaarden... voor vredesbesprekingen gezegd dat de ontvoeringen moeten stoppen. Bij een schietpartij op een christelijke universiteit in Oakland... in Californië zijn zeven doden gevallen. De vermoedelijke schutter is aangehouden. Het zou een man met een Aziatisch uiterlijk zijn. De man opende het vuur in een lokaal. Het universiteitsgebouw werd daarna onmiddellijk ontruimd. Bij een autobedrijf in Maarn heeft afgelopen avond brandgewoed. Tientallen auto's in het bedrijfsband zijn afgebrand...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 Het weer bewolkt en in het noorden wat regen. In de rest van het land droog. Overdag veel bewolking met in het noorden dan motregen. Het wordt 8 tot 13 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. één melding op de A28. Utrecht richting Amersfoort. Daar is bij knooppunt Rijnsweer de verbindingsweg dicht. Dat komt door uitgelopen wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie. Dit is de nacht. De EO. I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 She's long ...om ook nog eens een keer een EO-programma te presenteren. En nu heb ik toch heel eventjes de kans. Dit was Angela Moira met Timmit. Um, u luistert naar Dit is de Nacht van de EO. En er zou nu iemand moeten zijn om dat te presenteren... ...maar die is er niet. Dat is echt de nachtmerrie van elke presentator. Om, uh, ik weet niet of deze presentator... Ik weet niet, ik, uh, ik weet niet wie, wie het zou moeten zijn. Ik denk Renze Klamer... Uh, die is misschien onderweg hier naar de studio. Uh, We hebben geen flauw idee, maar uh, hij is er in ieder geval nog niet. En misschien was hij wel even aan het slapen en is hij door de week heen geslapen. Ja, je kan van alles bedenken natuurlijk. Uh, maar dit programma waarin u uh, normaal gesproken ook kunt bellen... of waarnaar u kunt bellen, dat kan nu nog heel eventjes niet... want er is dus niemand om met u uh, te praten. Maar er wordt wel gewoon muziek gedraaid... totdat hier zometeen ongetwijfeld ook iemand gaat zitten. En uh, dan gaat het programma echt beginnen. Um, de EO met Dit is de Nacht. En uh, het nummer dat u nu gaat horen komt van ILO... the night yeah, when things ain't going right no no no no no no you will Ja, goedenacht en welkom bij Dit is de Nacht. Ik ben er. U hoorde wellicht even de opening van mijn uh, NCV-collega net. Ik had een, uh, ja, dat moet je toch een keer gebeuren. Je verslapen bij je eigen nachtprogramma. En toen kwam er ook nog een beetje Wet van Murphy bij, want er is een of andere oprit bij de, bij de A27. Hij is dicht richting Hilversum. Maar goed, het is ook wel eens leuk om je eigen programma vanuit de auto te horen beginnen. <laughs> um, gelukkig was, was de rest wel op tijd, dus u werd het gewoon voorzien van muziek. We gaan vannacht praten over hele interessante dingen. Uh, ik wil eigenlijk even iets, uh, iets anders aanpakken dan normaal gesproken. Normaal gesproken hebben we één onderwerp s'nachts. En dat hebben we dan twee uur lang. En ik wilde nu een uur, ja, daar is dan drie kwartier van over, wil ik zometeen met u praten over, uh, over één onderwerp. En dat is een uh, ja, best wel een, uh, een, een bijzonder onderwerp. Dat gaat namelijk over de enorme prijsstijgingen. Maar juist ook de enorme prijsverschillen tussen gemeentes bij het, uh, bij het betalen voor een graf op een begraafplaats. Nou, we hebben een stukje reportage uit het TV-programma De Vijfde Dag erover van vorige week. Uh, dat komt allemaal zometeen. Uh, we gaan nog even luisteren naar muziek. Dan kan ik eventjes opstarten hier. En dan gaan we zometeen gewoon uh, vrolijk verder met deze uitzending. Falling to the ground. I was anxious to be found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 De nacht met Renze Klamer. Ik I did the cracks in the pavement En my hill and in Wondering Round my hometown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 It shows that we are united Del, wat zingt ze toch prachtig. Elk liedje van haar bijna vind ik uh, ongelooflijk goed. En deze ook, Hometown Glory. Ik zei het uh, net al eventjes, we gaan het vannacht hebben over begraafplaatsen. misschien een beetje een, uh, een vreemd onderwerp waar je niet elke dag mee bezig bent. Maar ja, er komt toch een keer in je leven uh, dat, je, dat je iemand zou moeten begraven. En dan, uh, dan komen er hele gekke praktische dingen bij kijken. Als hoe duur is nou zo'n graf? En, en dat is een beetje... Een, een gedoe de laatste tijd zou je wel kunnen zeggen, want die, stij, uh, die, die prijzen daarvoor die zijn een beetje gestegen en het loopt ook ontzettend uiteen. Zo betaal je in de ene gemeente betaal je bijna 8000 euro voor een graf en dat is dan alleen nog maar hè, de, de afmeting en de, en de plek waar iemand begraafd wordt, los nog van de begrafenis. Terwijl in de gemeente in, in bijvoorbeeld Friesland, die is dan weer de goedkoopste en dan betaal je maar een paar honderd euro. Margie Fixer, een collega van mij, heeft daar een reportage over gemaakt... afgelopen week bij het EO-tv-programma De Vijfde Dag. En we gaan even luisteren naar een klein stukje daarvan. Nou, dit is eigenlijk uw werkterrein, hè? Ja, hier uh, kom ik veel, inderdaad. We lopen nu... Uh, maar het is een dure plek geworden, begrijp ik. Ja, de is op de kaart gezet wat betreft de tarieven uh, uh, begraven. En u lacht dus, uh, erbij... Ja, natuurlijk. Het is, uh, het is verdrietig genoeg dat het zo is. Uitvaartverzorger Wim Baalde uit Bodengraven wordt afgelopen kerst gebeld door de gemeente. Hij krijgt te horen dat de prijs van een graf met ingang van het nieuwe jaar met 35 wordt verhoogd. Hoeveel betaal ik nu voor zo'n plekje? Zo'n plekje van uh, twee vierkante meter, uh, dat kost... Uh, Per uh, 2012, bijna 8000 euro. En dan heb je nog de hele begrafenis nog niet eens betaald. Dus. Dat komt er nog bij, inderdaad. Dus al met al wordt het een behoorlijke kostenpost. Hou je dit graf altijd nog bij? Ja. ja. Hier ligt jouw vader? Ja, hier ligt mijn vader. Ja. En hoeveel jaar geleden is hij overleden? Hij is nu uh, 34 jaar overleden. Ik was een meisje van 6 jaar. Ja. Ja, ik vind het wel heel belangrijk dat het er netjes uitziet. Ik heb zelf ook altijd een liefhebber van, van de tuin. En uh, ja, daar heb ik denk ik een stukje mee van meegekregen om te doen. Ja, ja. Bij de moeder van Harnie Hulzebos uit Heino... ligt vier jaar geleden een rekening van de gemeente op de mat. In de brief stond dat mijn moeder het graf opnieuw kon kopen. Of voor tien jaar, verlengen met tien jaar, zeg maar... En uh, voor een uh, heel groot bedrag, inderdaad uh, 1145,70 euro cent. Ik zeg tegen mijn moeder, van, dat is dat toch gek voor worden. Mijn vader is al 30 jaar overleden en dan moet je nog zoveel geld erachteraan gooien. We wisten dat het, natuurlijk wel dat het eraan zag te komen dat, uh, hè, dat die 30 jaar verstreken waren. Maar je, wordt eigenlijk, je hebt ook geen keuze, want je laat het graf niet ontruimen, want anders dan heb je niks meer. Het is echt een plekje vind ik wel voor mezelf om uh, ja, naar mijn vader toe te gaan. En ik uh, ja, was zelf natuurlijk heel jong. En uh, ja. Ik vind het wel heel moeilijk. Nog steeds, ja. Sinds 2005 doet uitvaartorganisatie DELA jaarlijks onderzoek naar de grafkosten in Nederlandse gemeentes. De resultaten zijn op zijn minst opmerkelijk. De prijzen zijn soms exorbitant hoog en stijgen snel. Hoe dat kan is onduidelijk. Ook in Bodengraven, waar de grafprijs naar bijna 8000 euro stijgt. Daarvoor heb je dan een familiegraf voor drie personen met een looptijd van 30 jaar. Ik kon het uitleggen uh, uh, in de oude situatie. Met de nieuwe situatie vertel ik het met schroom. En daarom wil Wim Baalde graag een discussie met wethouder Goudbeek. Goedemorgen, Goudbeek. Wanneer ja, heeft een vraag aan me? Ja, wij uh, hebben per 1 januari uh, 2012 uh, te maken met een enorme... Uh, prijsstijging van alle tarieven hier op de begraafplaats, maar liefst 35%. Um, ik heb in de wandelgangen gehoord dat het nodig was om kostendekkend te kunnen werken. Dus mijn vraag is, hebben wij tot en met 2011 dan altijd 35% onder de kostprijs gewerkt? Het antwoord erop is nee. Het uh, antwoord is ook tweeledig. Enerzijds heeft de nieuwe gemeente bodegraven reeuwijk die op 1 januari 2011 is ontstaan... ervoor gekozen om kostendekkende heffingen en leesjes te heffen. Uh, en anderzijds vindt hier op dit moment ook een uitbreiding plaats van 2,2 hectare. Zodat wij tot ruim 2040 uh, kunnen voorzien in de behoeften voor begraven. Uh, en ook die kosten zijn meegenomen in de nieuwe heffingen en leesjes. Het antwoord is uh, mij helder, maar dan blijven we nog steeds een beetje... Uh, ja. Um, uh, de vraag overhouden, hoe leg ik dat uh, mensen uit... die uh, uh, nu met een overlijden te maken hebben. Um, die kiezen voor begraven hier, op de Vredehof. Die kiezen op het gedeelte uh, wat nog buiten de uitbreiding uh, valt. En die ineens wel mee moeten gaan betalen uh, uh, voor de toekomstige uitbreiding. En de mensen die in 2011 op hetzelfde gedeelte begraven zijn... die hebben dat niet is voor mij toch lastig om dat uit te leggen. Dat snap ik. Uh, anderzijds bieden wij de mogelijkheid om begraven uh, te worden... en we willen dat ook voor langere termijn doen. Wij hebben er wel voor gekozen om niet heel nadrukkelijk die knip te maken... tot het moment dat het opgeleverd is, maar ook daar eerder mee beginnen met heffen. Want uiteindelijk liggen die mensen ook grotendeels die 30 jaar... op een nieuwe begraafplaats die een nieuwe uitstraling heeft. Kostendekkend werken, dat is het terugkerende verhaal van de gemeentes. Maar dat leidt overal tot een ander bedrag en onduidelijk is hoe dat kan. Ook Harnie Hulsebos komt er niet achter hoe haar gemeente op een bedrag van bijna 1150 euro komt... voor de verlenging van haar vaders graf met 10 jaar. Ik ben naar een vergadering geweest, een avond. En dan gaan ze je, laten ze je balansen zien van uh, hoe ze aan de bedragen komen. Ja, dan word je wel wat wijzer, maar toch is voor mij dat nog heel onduidelijk. Als je dus een graf hebt gekocht en je wilt daar iemand bijleggen, hoeveel kost dat? Uh, dan betaal je het openen en sluiten van het graf... Uh, ruim 1.700 euro. Dat is toch ook heel veel geld? Voor alleen maar openen en dicht doen? Nou, niet alleen openen en, uh, en dicht doen. Daar komen meerdere werkzaamheden uh, bij kijken. Zoals? Uh, nou ja, de hele voorbereiding. Uh, het lichten van stenen. Het, plaatsen van, uh, het begeleiden van plaatsen van stenen. Dus er zijn wel meer zaken. Dat zaak... is openen en dicht doen, toch? Nou, we moeten ook niet uh, doen alsof het, alsof wij hier 1.700 euro vragen... voor drie kwartier werk. Dat, dat is natuurlijk ook niet het geval. Klopt dat ja, ik heb een ongeveer idee wat de kosten daarvan zijn. En dan moet ik, als we het nu steeds over kostendekkend hebben, toch zeggen van... Dan zie ik daar een enorme discrepantie tussen uh, uh, het tarief van de gemeente... en het tarief wat eigenlijk uh, de grafdelver die ingehuurd wordt vraagt. Ik kan dat ook niet uitleggen naar de familie. Ja, dat vind ik een beetje lastig om daarop te reageren. Ja, dat weet u ook zo niet. Nee, maar dat... Nee. Ja, dat vind ik een beetje... Ja... Nee, de hoge prijzen zijn nog niet zo makkelijk te verklaren. En de grote verschillen tussen de gemeentes ook niet. Even verderop wonen kan zomaar duizenden euro's schelen. En de verlenging van het graf is daar ook veel goedkoper. We gaan vragen in, in, uh, in, uh, in de gemeente uh, Weijen, oost -Weijen. Dat is vlakbij, en, toch? Dat is vlakbij, inderdaad. Het is zo'n stuk goedkoper. En zo ga je dan... En hoeveel goedkoper dan? Je uh, even... Betaal je goed 300 euro, ruim 300 euro, uh, zeg maar. Uh, voor een verlenging? Voor een verlenging, ja. ja. Dus het is in, in, in Heino of gemeente Raalte bijna drie dubbele. Aan de dood hangt een prijskaartje. Een flinke soms. Het roept de vraag op of het wel verantwoord is om nabestaanden... met deze hoge bedragen te confronteren. Het is natuurlijk uw werk niet, maar ik zou bijna... Zeggen, ga eens mee met meneer en ga het eens uitleggen aan die mensen... op het moment dat ze een hebben verloren. Ja, ik vind, ja, dat vind ik een beetje een flauwe discussie, moet je eerlijk zeggen. Kostendekkendheid is kostendekkend. En we hebben een hele mooie faciliteit voor een relatief kleine gemeenschap. Uh, dat kost ook geld. Ja, dat kost ook geld en niet zo'n klein beetje ook. En nou ja, wat de wethouder hier zegt als excuses: is het, is, het moet kostendekkend zijn... Maar het opvallende is, is dat het in andere plaatsen in Nederland een, een stuk goedkoper kan. Bijvoorbeeld in Friesland, daar is een plekje en daar kan het, nou ja, vergeleken met Bodegraven, is dat echt een, een koopje. Het is een bijzondere plek. Ja, dit is een bijzondere plek. Want dit is de goedkoopste. Wist u dat al lang? Nou, ik wist wel dat we heel goedkoop waren, maar of het echt de goedkoopste was, dat weet ik niet. Maar ik ben erachter gekomen dat dit uh, waarschijnlijk de goedkoopste of een van de goedkoopste begraafplaatsen van Nederland is. Hij blijft er nuchter onder, wethouder Douwe-Willemsma. Ook al blijkt een graf op deze begraafplaats in het Friese Bommels het minst te kosten. Hoeveel kost het nou om hier begraven te worden? Precies 456 euro. Ja, en dan komt het onderhoud er nog bij? Er komt dat onderhoud bij en... We... Dat weet ik niet precies, dat varieert wat. Maar ik hoorde op het gemeentehuis dat men daar ongeveer 130 euro voor rekent. Per, per uh, 20 jaar. Per 20, per 20 jaar? 20 jaar ja. Per 20 jaar, ja. Ik ga bijna denken, eigenlijk kan het niet. U legt daar geld op toe. Wie, wie doet dat voor dat beetje geld? Nou kijk, uh, wij, wij uh, hebben gedacht, de, de begraafplaats die ligt er. En die is vroeger natuurlijk een keer aangelegd. En dat heeft geld gekost en dat rendement... Wat wij als gemeente geïnvesteerd hebben, dat moet er een beetje uitkomen. Maar we hoeven er ook niet heel veel geld aan te verdienen. En het onderhoud, dat wordt wat het maaien betreft door de gemeente gedaan. En uh, mensen doen zelf natuurlijk ook wel eens iets aan, uh, aan onderhoud. En er is nog plek. Jawel, voel je er iets voor? <laughs> In Wommels is het devies simpel en niet duur. Hier geen mensen die de boel dagelijks bijhouden. Nou ja, kijk, je, als je hier heel veel tijd in moet steken als gemeente, dan komt er een moment natuurlijk dat je zegt van dat wordt ons te duur. Wij onderhouden het op een simpele, ja. gewone, netjes manier. Niet super netjes, je kunt nee, natuurlijk. Want die andere begrafenis waar ik ben geweest, daar is een strak steentje voor nou, steentje. Dat kan dan ook wel voor 8000 euro. Wat staat daar nu, Kunt u het voor mij vertalen? Er staat, na een bezoek aan het kerkhof, graag het hek sluiten. Alvast bedankt. Ah, dat is al een kleine moeite voor die uh, 500 nog wat euro. Zo is dat. Dat, dat. dat kun je best doen, het hek sluiten. Ja, Dan komen dan uh, na dit stukje van de reportage komen de twee mannen in de uitzending. Die zijn allebei landelijk verantwoordelijk voor, uh, even vergeten wat het precies is, maar in ieder geval iets met, met, met, met begraven en, en graven en gemeentes. En, uh, om een beetje te zorgen dat die prijzen op peil blijven. En eigenlijk zegt de een dan van uh, het heeft er ook mee te maken uh, hoeveel vrijwilligers er bijvoorbeeld actief zijn op een begraafplaats. Als een begraafplaats veel mensen heeft die vrijwillig even het gras af en toe bijhouden of, of de heg snoeien, dan scheelt het al enorm in de, in de kosten in onderhoud en in bodengraven. Bijvoorbeeld dat extreme voorbeeld. Ja, daar kiezen ze ook om de, om de begraafplaats uit te breiden en die kosten direct door te berekenen aan de mensen die er nog komen te liggen, maar ook aan de mensen die er al liggen. Dus daar kunnen de verschillen zitten. Maar ja, zulke enorme verschillen als dit... Uh, ja, wie wil er nou 8000 euro betalen voor twee vierkante meter? Zelfs als het om een graf gaat, ga je dan afvragen... zijn er niet de alternatieven? En dat is ook wat steeds meer mensen denken. Is crematie niet een van de opties die mogelijk is? We gaan even luisteren naar het laatste deel van de reportage. Nou, als ik dan ergens begraven zou willen worden... dan zou dat het liefste hier zijn. Ik vind dit zo'n mooie plek... Hier heb je prachtig het pad en dan vlak naast het pad. En dan ja, op het oosten en dan naast de rijkste vrouw van Den Helder... toen de tijd, in 1792. Han Ellermeijer houdt van begraafplaatsen. En dan vooral van deze algemene begraafplaats in Den Helder. Hij is voorzitter van de protestants-christelijke ouderenbond in zijn stad... Zomers geeft hij rondleidingen over het historische deel van deze begraafplaats. Kijk, dit is het oudste zerk die ik heb kunnen vinden. 1671. Achter elke steen schuilt een verhaal. Dat weet Ellermeijer als geen ander. Het liefst zou hij na zijn overlijden dan ook hier op deze begraafplaats begraven willen worden. Maar dat kost nogal wat. Heeft u wel eens uitgerekend wat het u zou kosten, of eigenlijk uw nabestaanden... als u hier begraven zou worden, op deze plek? Een begrafenisjaar, dat begint al met 3000 euro grafrechten. Dan komt er een steen van 2000 euro, dan ben je al 5000 euro kwijt. En dan komt de hele begrafenisondernemer nog. Nou, daar mag je ook minstens 5000 voor rekenen, misschien wel, wel 7. Dan kom je op 10.000 tot 12.000 euro. Ja, dat, dat kost een hoop geld. Bent u verzekerd hiervoor? Ja, maar niet voor dat bedrag. Nog niet voor de helft. Dus moet je de rest op de bank hebben staan. En als je dat niet hebt, ja, dan ga je toch aan cremeren, denk ik. Meijer is niet de enige die dit denkt. Onderzoeksbureau TNS Nipo vraagt al tien jaar wat Nederlanders wensen na de dood. Van iedereen die kiest voor een crematie... zegt een steeds grotere groep dat te doen omdat het goedkoper is. In 2000 zei 6% te kiezen voor een crematie vanwege de kosten... In 2011 was dat meer dan verdubbeld, tot 13 Als je dus voor mezelf mag kiezen... maar het moet niet dwingend zijn voor je nabestaan... dan zou ik zeggen, wat ben, ik nou, ben ik dan zoveel waard... dat je me per se zoveel geld moet uitgeven voor een begrafenis? mag ook cremeren zijn. Dus wat mij betreft, voor, voor de geld zeg ik maar cremeren. En als het even duur zou zijn dan zou het begraven natuurlijk wel veel mooier zijn... want dan heb, je, dan heb je altijd nog een plek waar je naar terug kan. Kijk, als je nou helemaal geen geld had dan voor een steen... dan zet je er een paal neer. Dan lopen we eventjes die kant op weer terug naar het graf van Diewertje Pieters. Is het niet opmerkelijk voor iemand als u dan, die zoveel van begraafplaatsen weet... dat u zegt, joh, het is zo duur geworden, doe maar klameren. Ja, ik vind het natuurlijk zo'n begraafplaats is prachtig. Het is, uh, ja, is zoiets moois. Je ziet er zoveel historie terug. Eigenlijk zou je toch wat liefste begraven willen worden. Maar hoe aannemelijk is het dat uw zerk hier met alle respect voor nou, 400 zal, jaar nog staat? Die zal er niet staan hoor. Nee, die zal er niet staan. Dus dan is het voor 20, misschien 40 jaar en dan, is, dan wordt die ook geruimd. Ja, en is het dat toch geld waard? Dat, dat, is, dat is echt een moeilijke vraag. Vanwege het geld, zegt Ellermeijer Meijer, wil hij gecremeerd worden. Maar als hij eerder overlijdt dan zijn vrouw, mag zij beslissen. Wat zegt uw vrouw hiervan dan? Zou uw vrouw mee kunnen gaan in een crematie? Dat denk ik wel. Maar ik denk dat diep in haar hart ze liever heeft dat ik begraven word. Want dan heeft ze nog een herinneringsplek. Ja, liever wel, zegt deze man, die zo van begraafplaatsen houdt. En dat geeft al aan. Ja, voor, voor iemand die zo'n eigenlijk ja, liefhebber klinkt een beetje vreemd. Maar graag daar rondloopt en geniet van die, die mooie oude stenen. Dat hij zelfs uh, crematie overweegt vanuit de prijsperspectief. Nou, dat zegt wel wat. En ik ben eigenlijk benieuwd vannacht. Um, uh, uh, ja, heeft u daar ook mee te maken gehad? Uh, kunt u daar iets over delen? Het, het is voor mij eigenlijk iets waar ik helemaal nooit mee bezig ben geweest. Hoe duur is een graf? Ja, want je hebt dan nog een hele begrafenisdiensten omheen, maar ik dacht zo'n graf, ja, daar betaal je misschien een paar honderd euro voor. Maar als ik hoor dat dit dan 8000 euro is voor, wat is het, 10, 20 jaar... ik vind dat een, dat, dat is een, een absurde prijs. Ik laat er eigenlijk mijn nabestaanden niet zo graag mee achter. Maar volgens mij is er die uitvaartverzekeringen dan zo... dat je lang niet alles vergoed krijgt van die, van die 8000 euro. En dan was dat wel het meest extreme voorbeeld. Maar goed, een paar duizend euro wordt het dus blijkbaar al redelijk snel. Ik ben benieuwd, heeft u daar wat over te melden? Um, uh, heeft u een familielid onlangs uh, moeten begraven? En, en nou, bent u daar al uh, in, in die zin uh, overheen dat u daarover uh, kunt praten? Over wat voor praktische dingen? Ja, het, het heeft dat een beetje iets vreemds om daarover te praten, maar ik ben er gewoon nieuwsgierig. Nou, dus als u dat wilt delen, bel dan eventjes in naar 0800 1121 0800 1121. Dan kunnen we er met elkaar over praten. Uh, u kunt ook even mailen naar nacht.eo.nl of eventjes reageren via Twitter. En dat kan dan met dit is de nacht of met hashtag dit is de nacht. Dus goed, dus zie ik dat allemaal. En, uh, ik, ik ben benieuwd naar uw verhaal. Uh, of misschien wel even wat breder. Heeft u iets met, uh, met, uh, met, met begraven? Bent u er wel eens mee bezig? Of is de dood echt iets wat heel ver weg staat? Nou ja, we zien wel hoe ver we komen. We gaan even luisteren naar muziek en zometeen uh, praten we met elkaar verder. Si, je niet. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de sabbat. J'ai des IH à prendre tout et... Ga de mooi, oh Aïcha, Aïcha, je is dat, Aisha. Ook bekend van een latere remake van een paar jaar terug, geloof ik. We hebben het vannacht over begrafenissen, begraven en de prijzen die daarbij komen kijken. Het praktische gedeelte. En ik heb iemand aan de lijn. Goedenacht. Ja. Hallo, met Hans. Hallo, Hans. Uh, ik ben 22 jaar inspecteur geweest bij Delaar. Heb jij je radio aanstaan, Hans? Ik heb een radio al staan. Oh ja, die moet je even wat zachter zetten. Anders dan krijgen die we zo'n mooie rondgezang. Maar ik vind het hartstikke mooi dat je aan de lijn hebt. Oh. Nou, ik vind jullie programma's ontzettend uh, interessant. Want uh, ik spreek natuurlijk niet meer namens DELA. Want ik ben al een jaar of negen met uh, pensioen. Ja. Maar uh, wij hebben altijd gevochten voor die idioterie van maar steeds verhogen van die prijzen. Ja, want hoe komt dat nou precies? Dat dat steeds wat duurder wordt? Uh, dat, ja, dat zijn sluitposten. De gemeente heeft geld dan denk je, nou Dan maakt het de graven wat uh, duur. Ja. Daar heb ik de hele 22 jaar uh, namens mijn uh, directie uh, tegengevochten. Uh, want, want waar werkte jij precies? Dela. De, uh, de verzekeraar. De grote? Prist nou, <laughs> ja, een van de grote inderdaad. En, en uh, kun je daar dan als verzekeraar iets tegen doen? Ja, je kan alleen maar bezwaar maken, brieven sturen. Je kan naar de gemeentebesturen gaan en daar zitten zwetsen. Ja. Maar het helpt allemaal niks, want nogmaals, het blijft altijd een sluitpost. Ja, snap ik. Maar eh, merkte ja. jij dan ook, zeg maar, wat in de reportage terugkwam... dat het verschil zo hoog is tussen de verschillende gemeentes? Dat is belachelijk, dat heb ik in mijn hele carrière meegemaakt, ja. Ja, en wa waren die net zo absurd die verschillen als zojuist in de reportage? Die waren inderdaad zo gigantisch... Waar ik nu, nu woon, daar is een begraafplaatsje. Nou, dat is een klein uh, dorp. Ik zal het nou niet uh, noemen, maar. Die prijzen zijn ook uh, belachelijk. En als je dan. Uh, ik heb mijn moeder een paar jaar geleden begraven in uh, Friesland. In uh, Weyerterp. En dat was allemaal normaal. Ja. Ja, ja, ja Maar ik, ik, 8000 ik, euro voor een graf. En en dat vond, kan toch niet? Is dat is wel belachelijk. Maar nee. dat hebben wij altijd uh, gevonden. Nogmaals, ik spreek niet namens Dela. Want ik ben er al uh, bijna tien jaar weg. Ja. Maar gewoon ah, even namens jezelf. Hè? Gewoon even namens jouzelf. Ik spreek namens mezelf. en Ik heb dat gewoon. Ja, ik weet het uit uh, ervaring. Ik ben. Een, ja, wat ze noemen ervaringsdeskundige. Maar ja, en dat is dan eventjes opnieuw. Je... altijd. Ja. Vergaderingen. Van als men zo bezig is. En wie is daar nou de schuld van? Kijk, die gemeentes die rommelen. Maar wat maar anders. Als er geld tekort is, dan wordt de begraafplaats duurder gemaakt. Ja. En dan gaan we een aannemer in huren en die weet het wel netjes te vertellen. Ja. En dan wordt het een hartstikke duur. Ja. Maar het verhaal is, nogmaals, het is een sluitpost. En uh, ja. Maar kun je dan stellen dat de begroting van de gemeente wordt gedicht over de rug van de mensen die aan het rouwen zijn? Absoluut. Dat Absoluut. Dat is best een ernstige zaak eigenlijk. Kijk, Het is toch een, van, het is toch een gigantische business als je iemand uh, een dierbare verliest je was er al gauw zelfs door begrafenisondernemers te Ze zeggen. Ja, mijn moeder is toch wel mijn eigen kist waard. Ja. Daar ga je al. He? Ja, precies. Ja, op je, op je emotie wordt er gespeeld. Ik zeg niet tegenover begrafenisondernemers. Maar die heb ik natuurlijk ook uh, al die jaren mee uh, gemaakt. Snap ik. En, en hoe zit het dan bij jou zelf, Hans? Uh, uh, ik hoop dat je er nog lang en lang niet aan toe bent. Maar misschien heb je er ooit wel eens over nagedacht. Uh, zou jij liever begraven worden of, of dan toch maar gecremeerd voor wat minder geld? Nou... Uh, dat is mijn probleem niet zo. Ik ben 69 nu. Ja. En uh, nou, het kan er wel af worden. Ik ben nog steeds, uiteraard, omdat ik bij Dela heb gewerkt, verzekerd bij uh, Dela. Ja. Dus dat is het uh, probleem niet. Maar ja, ik heb hier, uh, ach, ik heb hier wat goede lopen en zo, dat is mijn hobby geworden: schapen en alles. Ja. Ik denk van, nou, het oh, zou nog wel eens kunnen dat ik me laat uh, cremeren. En dat ik de urn uh, hier op de houtwal neerzet, mijn hond is ook al uh, twaalf, het is een uh, labrador, dus uh, ach. Ah, ja. misschien wordt hij ouder dan ik, misschien word ik uh, ouder dan die hond. Ja. En dan laat ik mijn vrouw die urn op eigen houtwal uh, zetten en dan kan ik naar mijn hond kijken, want die wordt op begraven midden op het uh, weiland, dus ongeveer een uh, hectare. Mm -hmm. Dus ik zit daar niet zo mee, maar... Is, is dat trouwens misschien weet je dat? Ik, ik zat uh, die reportage dat ik samen met mijn vriendin kijk en die zei... Hè, want, want dieren die worden vaak gewoon in de tuin begraven. Zoals jij, je hebt gewoon uh, waarschijnlijk een weiland of, of twee. En, dat kan gewoon, ja. I, i, dat, dat, is, dat, is dat verboden om, om familieleden, zeg maar... ja Als je gaat verhuizen wordt dat natuurlijk een beetje een gedoe, maar... Nee, kijk, ik mag mezelf niet uh, laten begraven op mijn eigen weiland. Nee. Hè? Want zo werkt het niet, met een grote kist en alles. Nee, maar als jij... Uh... De lijkbegroting is in de tijd zo veranderd dat als je je laat cremeren, dan uh, mag je de urn gewoon op de mantel zetten. Ja, precies. Ja, nou ja, dat weet ik dan uh, toevallig. Dus jij gaat voor cremeren? Uh, misschien in deze situatie wel. Ja. Ja, ja mijn moeder is begraven in Weijerterp. Dat is een heel klein, dat uh, heet tegenwoordig Weijewoude. Ja. Een heel klein. Uh, ...dorp in uh, het Grottenkom... gewoon mijn hele familie van, van nou Ik zou ook best... Uh, ...naast mijn moeder... Uh, ...of in hetzelfde graf begraven willen worden. Dat is ook niet, niet zo idioot duur. Nee. Alleen mijn vrouw... ...ja... ...die zegt... ...ja, dan moet ik een keer een ...met een bos bloemen. Ja. Dan, dan doen we het toch zo... ...dan laat ik me even onder die uh, klokkenstoel... ...bij En ...dan is mijn hele familie onderdoor gegaan. Ja, ja dat is gigantisch. En dan... Men... dan uh, worden ze in Meppel, want er woon er vlak ja. En dan zet je me er maar op de houten wal. Precies. Ik kan me dan wel weer voorstellen dat, dat sommige mensen vinden als op graafplaats ook gewoon... Ja, dat is toch ook even een plek, dan kom je meteen even helemaal in, in de sfeer van nagedachtenis. En dan, dan ja. maak je die steen even schoon en leg je daar een bloemetje neer. Dat, ja. dat is toch wel wat anders dan, dan een of andere pot op je schoorsteen. Je gaat er meteen van roesten. <hacht> gaat het? Oh. Sorry, dat is voor het wordt verhaal, maar het is niet zo geweldig. Maar nee, uh, nou, ik, voor, vooral voor jou niet. Nou, ik vind gaat het wel, wel een goed beetje? een beetje naar me luistert, maar kijk. Uh, nou. Wat is nou het verhaal hier zo? Hans, gaat het wel, gaat een geval geval het wel de goed de de goed beetje keel of niet? De heet veld, dat is plakbaar. Stuurlijk, nou. ja, closer. Ja, we, weet, weet je, Hans? We, weet je wat we doen? We, we laten jou gewoon even lekker met rust. Jouw keel heeft even een, een beetje slaap nodig, volgens mij. Nee, hoor. Het uh, gaat allemaal goed, want het is alleen maar hoesten. Want uh, ja, dat, dat kan wel gebeuren. Maar kijk, ja. maar, ik wou even dat, dat, dat punt maken. dat ja, mensen... Maak je punt. Nou, mijn punt is dat uh, al die gemeentes die jagen de mensen het crematorium in, vanwege de kosten. Ja. Die maken de begraafplaatsen zo de duur. En dat is eigenlijk het enige punt wat ik wil maken. En dat zeiden wij bij delen ook al tijdens de vergaderingen. Van, moet je nou eens kijken, we hadden alle cijfers. Het, het is toch belachelijk als ik die in van 8000 uh, euro voor, voor een graf. En dan zegt ook iemand zeer terecht van het is een stukje van 2 bij 2 meter. Ja. Dat slaat toch nergens op. Nee, waar hebben we het over? Schandalig, nee, maar kijk... Die gemeentes, die worden door niemand uh, gecorrigeerd. En dan zou de politiek, en dat wil ik niet, eens, uh, niet ineens uh, moeilijk gaan doen... maar daar moet toch wat aan gedaan worden. Ja. Dat moet als één gewoon standaard tarief worden. Want we worden allemaal geboren en we gaan allemaal dood. Precies. Ik ook, jij ook. Ja. Dat is het verhaal. En waar moet het dan 8000 euro kosten? Ja. Alleen maar voor zo'n stukje grond. Nou, v vind ik ook, Hans. Ik van mijn uh, hectare weiland een uh, begraafplaats. Ja, kun je of geld, 8000 geld verdienen. 8000 per graf. Ja, dat nee, ben ik kwaad Ik, een, een, ik, ik een, miljoen. vind een goed Misschien zouden we één prijs uh, gewoon uh, in Nederland ervoor moeten rekenen. Hey Hans, mag ik jou bedanken? Uh, ik bedank je ook, maar je hebt even mijn punten gemaakt. Want nou, we worden gewoon opgelicht. Ik, ik, uh, ik dank jou voor jouw bijdrage. En ik dank jou voor dat je even naar mij wil luisteren. Oké, okay, fijne nacht. En uh, niet, niet meer zo hoesten, hè? Dat is niet goed voor hem. Nee, ja, maar ja, dat, uh, dat komt wel goed. Oh, gelukkig maar. Okay. Succes, doei doei. Hoi. Ik heb ook nog eventjes uh, iemand anders aan de lijn. Goedenacht. Ja, u bent het. <laughs> Alder toch? Ja... Ja, ja, ik sta even te wachten op mijn naam. Ah. Ja, nee, je spreekt met Albert. Ik wou eventjes ook uh, daar even over hebben. Voor een jaar of tien kreeg ik een brief dat uh, weer verlengd werd zeg maar, van mijn moeder. Mijn moeder is bijna 60 jaar dood. Ja. En mijn wens uh, was dus steeds dat ik uh, bij mijn moeder in het graf wou liggen. Mm -hmm. En dan heb ik die, uh, die wens dan uitgesproken. En uh, daar reageerden ze op dus dat dat niet kon. Oh. En ik daar nog weer een brief overheen, want toen had het als argument dat ik dus niet meer in dezelfde plaats woonde. Ik ben natuurlijk in dezelfde gemeente geboren waar mijn moeder begraven ligt. Ja. Yeah. En dat vind ik toch wel, uh, ja... Dat is een beetje gek hè? Dat je een bepaalde wens hebt en ook, ik ben daar dus dan wel geboren, maar ik woon daar nou niet meer. Dat ze dus dan zeggen, ja, je woont niet meer in dezelfde plaats. Nee. Want er mogen alleen mensen uit die gemeente zelf die daar nu wo woonzaam zijn, als ze sterven, ja. mogen daar begraven worden. En dat stelde mij zeer teleur. Ja, en, en, en gaven ze dan geen. Want je hebt dan gereageerd erop, denk ik. Van, nou, ja, ja. Kunnen ze dat maken? Is dat zeg maar een. Uh, ja, hoe zeg je dat? Kun je dat maken? Dat, dat durf ik niet te zeggen. Oké. Okay. Ik uh, heb natuurlijk hierop weer een brief geschreven. Ja. En dan gebruiken ze dit weer als argument. En verder ben ik... Uh, ja, ik was natuurlijk teleurgesteld, want ik had het anders weer verlengd. Ja. Omdat ik uh, dus net zei dat mijn moeder al heel, heel lang dood is. En uh, mijn wens weer, weer kenbaar heb gemaakt. Ja. En dat ze we daar weer op terugkwamen. Je, je bent daar niet meer woonachtig. Dus daar kunnen wij niet aan dat verzoek voldoen. Wel dus uh, mocht ik dan een, een urn plaatsen op het graf van mijn moeder. Ja, vreemd hoor. En, en als ik even mag vragen, wat heb jij... Want dat is zo'n verlenging, hè? Als iemand er, uh, wat is het, 10, 20 jaar ligt... dan moet je een verlenging betalen van een jaar of tien, geloof ik? Nee. Ja, ik weet niet meer precies dat bedrag. Want ik praat ook alweer over... Het, het kwam weer in op toen ik jullie programma zat. Ik luister heel vaak naar heel veel Sum Ik Denk kijk we dat toch even voorleggen. Want ik voelde mij natuurlijk... Ja, na, na die briefwisseling voelde ik mij ontzettend teleurgesteld... omdat het ook een wens van mij was. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Omdat nou. ik, ja... Mijn moeder al heel vroeg ben verloren. Toen was ik negen jaar. Oh. En uh, ja, dat, dat, af en toe komt dat best wel weer naar boven. Ja, dan begrijp ik waarom, waarom ze vroeg. Wat is er gebeurd? Um, ja, ze noemen dat uh, toen de tijd. Maar het was waarschijnlijk wel kanker. Toen hadden ze het over... Uh, een vlees uh, in de maag. Oh, oké. Okay. Zo'n dus dergelijks. Ja. Maar later denk ik dus de dat dat toch wel kan precies want zij was 49 jaar. Ja. ja. ja. Ik, ik, ik moet zeggen, ik vind het toch een beetje... want ik zit even over na te denken... een familie gaf is toch helemaal niet zo ongebruikelijk... ook als mensen uit verschillende nee, maar plaatsen is, komen? Pardon hoor, het is geen familie, alleen mijn Omdat... moeder ligt dus Ja, oké, okay, maar, maar kun je dat dan niet omzetten ja, of zo... of dat, daar, dat, dat het daarvan gemaakt wordt? Moet je dat dan van tevoren bedenken? Ik weet niet, ik, ik ben het toen, toen ik dus nee op mijn rekest kreeg... Ja heb ik uh, ja, op een gegeven moment mee ingestemd dat ze het dan uh, maar moesten ontruimen. Want kijk, ik ben zelf ook niet meer de jongste. Nee. En denk, ja, ik doe er nog zoveel jaren bij wat je zoveel geld kost. Ja. En ik mag daar zelf toch niet bij in. Dan laat ik het ontruimen. Dan ja. heb ik het over 60 jaar. Ja, begrijp ik. Begrijp ik. Nee, Anders had ik het dus aangehouden. Oké. Okay. Duidelijk verhaal, uh, Albert, ook bij jou uh, een beetje oneenigheid met, uh, met de begraafplaats. Ja, ik vind dat toch zelf wel een behoorlijk ondemocratisch als je daar daarmee af afdoen. Ja, en ik vind het ook eigenlijk een zaak, ja, je moet daar mensen gewoon uh, dienstverlenend zijn als het gaat om begraafplaats. Want dat, dat, ja, dat gaat gewoon om serieuze zaken en, en dierbare ja, ja, personen richtig. die daar liggen. Je hebt bepaalde, soms bepaalde mensen in je leven. Ja, en ja, je moeder is daar zeker een van. Ja. Albert, uh, dankjewel voor jouw verhaal. Graag gedaan. Ik en ga door met het programma, want ik luister heel vaak. Nou, dat is goed om te horen. Veel luisterplezier nog dan. Dankjewel. Oké. Okay. Dag. dag. tot ziens. Ik heb uh, ondertussen nog een, uh, nog een beller uh, aangenomen. Even kijken wie er uh, weer hangt. Goedenacht. Met mevrouw Salome uit Hengelo-Ovrijsel. Hallo, goedenacht. Ja, goedenacht. Wat wilt u met ik, ons delen? Ik, uh, mijn man die is gecremeerd en wij hebben hem hier in de tuin staan, de urn. Oké. Okay. Dat vind ik wel heel fijn. Ja, fijner ja. dan, een, fijner dan een, een mooie steen? Ja, uh, jij ja, heeft een mooie pad waar hij in zit. Ja. En dan hebben die jongens van mij hebben daar een mooi ding omheen gemaakt. En dan met ledjes erbij en zo. En dan met de Pasen en de kerstdagen zo altijd een leuk stukje erbij zetten. Ja. Dat vind ik wel gezellig en dat hebben we bij huis. Is het eigenlijk wel heel persoonlijk. En, en was, dat ook, uh, was dat dan echt uit, uit overwerking van. nou, dan is hij altijd dichtbij? Of had het ook nog iets met de prijs te maken dat u daarvoor. Ja, afkozen? nou, zo duur was dat. Ja, dat was weer goed. 10 jaar voor 800 euro. Ja. Maar omdat je meer naar huis mocht nemen. dan hebben we besloten om hier in de tuin neer te zetten. Ja. Ja, begrijpelijk. Ja. En, en, en uh, uh, wat, he, heeft u dan. Uh, zeg maar. Uh, wel eens andere familieleden moeten, moeten begraven? Ja, de rest is wel begraven. Maar ja, het is gewoon. Uh, ja, in dit gezin, mijn beide zoons hebben we dit overvleegd. Ja. Dus, uh, en hoe gaat dat? Mijn het ou ouders zijn wel begraven, dus. Ah, oh, oké. Okay. En mijn zussen, mijn maar Ja, zijn wel meer. Mijn schoonouders en zo zijn ook allemaal gecrimeerd. Ja. Dus. Uh, het, het is wel een beetje een. Uh, het, is, het is niet een vreemd of zo om dat te doen in de familie? Nee. Nee. Nee. Maar dat, dat speelt ook nog wel eens misschien mee... dat het traditie is dat in een familie nog nooit iemand gecremeerd is... dat je daarom dan besluit om maar iemand te begraven. Ja, nou, nee, nee, nee. Ja, je kunt, uh, je kunt op de crema, bij de crematorium, crematorium een soort grafje tegenwoordig krijgen. Ja. ja, daar moet je natuurlijk ook wel voor betalen. Ja. Maar nou ja, ik vind, uh, ik vind het wel lekker. Vlak bij huis hoef je daar niet meer naartoe. Nee. Begrijp ik. Hey, en, en hoe gaat het nou in zijn werk? Ik, ik heb nog nooit een uh, crematie meegemaakt. Maar ik ben altijd benieuwd. Ik heb wel een aantal keer een begrafenis meegemaakt. En dan ligt iemand nog opgebaard. En dat vind ik dan best wel, ja, best wel mooi. Ja, want maar je... dat is met crematie toch ook wel? Oh, oké. Okay. Oh, dus, ja, dat weet ik niet. Dat was ik even nee, benieuwd Nee, nee. nee. Hij, hij ligt er wel opgebaard. En uh, in, in Dieren. Uh, nou hebben we hier een een vrijsel. Dus uh, in Usselo. Waar nee. liggen ze dus in de kist. En dan gaan ze... Op een gegeven moment dan gaan ze langzaam gaan ze weg en dan komen ze achter een klip en dan is het weg. Ja, precies. Er is ook wel, bij mijn man ook wel door meneer wel bij geweest. Ah, dus, uh, oh, oké. Okay. Wij zijn ook door Dela, dat was ook heel mooi. Ja, en, dus. en, en zou u zelf dan ook laten cremeren? ja. Ja? Ja. Dat heeft... ja, doe, ja, doe ik zo voor. Maar dat vraag ik me ook af. want maak je dat dan uh, kenbaar naar kinderen of zo? Of schrijf je dat ergens Ja, op? dat is helemaal bekend. Mijn zoon het dat ook dus. Uh, Oké. Okay. Uh, ja. Ik, zit de... ik zou niet en weten. En wat hun dan weer met mij doen, dat moeten hun weer bekijken natuurlijk. Ja. Maar uh, in de eerste gedachte had ik wel van, ja, in de tuin. Maar mijn jongste zoon, ja, nou, hij zegt, mam, dat lijkt me wel mooi. Het mag nu, zegt hij. ja. En zeg laten we hem naar huis halen. Ja, begrijp ik. Dus nou, hij is thuis. Dat is, dat is mooi om te horen. Ik, ik snap het heel goed, hè, de overweging voor voor crematie. Als het niet een prijs is, dan heeft het ook wel iets dat iemand gewoon persoonlijk ja best wel dichtbij is altijd. Ja, en Toch? je hoeft niks meer te betalen, maar het is nu vrij dus. Ja. Ja, u hoeft niet te betalen voor de plek in uw eigen woonkamer natuurlijk, of in de tuin. Nee, nee, nee. nee, ik heb niet in huis staan, hoor. Hij staat buiten in ja, de okay. tuin. Ja, in de tuin, precies. Oké. Okay. Ja, Mevrouw, ja dank ik vind uh, in huis, ja, weet ik niet, misschien uh, raar van mij, maar de oh. gedachte. Ja. Maar in de tuin, ik, ja, nou, hij heeft een mooi plekje, dus uh, een prima plek. bloempjes eromheen. Hartstikke mooi. Dank u wel ja. voor, uw, uh, voor uw verhaal eventjes vannacht, dat u dat wilde ja. delen. Ja. En uh, nog veel luisterplezier en een fijne nacht. Ja, tuur. Dank u wel. Dag. Ja, we hebben het over, uh, over begraven of cremeren uh, en wat erbij komt kijken. Misschien dat we naar de nationale nog even verder gaan, want we hebben er maar zo kort erover gehad. Ik krijg ook nog wat mailtjes binnen, even kijken hoor. Uh, prijzen die met 46% gestegen zijn, dat je nu 2300 euro moet betalen terwijl het eerst 1300 gulden was. Nou, het is blijkbaar toch wel een onderwerp wat een beetje leven. Praten we zo meteen over verder na het journaal.